6 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedenavond. Minister Rosentaal praat met de Libische Overgangsraad over vliegramp Tripoli. Een meerderheid partijen steunt Monti als nieuwe premier Italië. En TBS er aangehouden op vliegveld Parijs. Het weer vanavond en vannacht breiden de mist en laaghangende bewolking zich uit. Morgenochtend is het grijs en nevelig. In de loop van de dag lost de bewolking op en komt de zon tevoorschijn. En het wordt ongeveer 8 graden. Tot en met woensdag koude nachten met kans op mist. Overdag breekt af en toe de zon door. De Libische Overgangsraad zal binnen enkele maanden... het onderzoek naar de vliegramp afronden. Dat zegt minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken. Die bracht vandaag een bliksembezoek aan Tripoli. Bij de vliegramp van mei vorig jaar kwamen 70 Nederlanders om het leven. Alleen een jongetje van zes overleefde de crash. Reizendverslaggever Lex Rundekamp is in Tripoli. Lex, hoe hard is die belofte? Nou, De Libiërs hebben minister, van, minister Rosenthal duidelijk gemaakt dat zij, hoewel ze het moeilijk vinden om zo'n technisch onderzoek zo snel ook helemaal af te ronden, maar dat ze absoluut er een soort topprioriteit aan willen geven. Uh, ze realiseren zich dat ze zeg maar in de ogen van de, van de internationale gemeenschap ook in, in, in hun vliegleven, uh, hun leven moeten beteren. Ze moeten echt laten zien dat ze het uh, ja, hele luchtverkeer kunnen afwikkelen. Er zijn erg veel twijfels over ontstaan, a, door het ongeluk uh, in, in mei vorig jaar, maar ook gewoon omdat het onderzoek erna ja, een neus was. Hè. De Gaddafi-regering zei, de piloot heeft een hartaanval gekregen, daarom is het vliegtuig gecrashed. Daar zijn altijd meteen vraagtekens bij gezet. En we gingen ervan uit dat er andere omstandigheden zijn. En, eh, nou, het nieuwe bewind heeft nu gezegd... wij willen absoluut prioriteit gaan geven aan een onderzoek... om binnen een aantal maanden, misschien ongeveer vier... maar het kunnen er ook vijf of zes zijn... met een rapport te komen waarin de zaak duidelijk wordt. Eh, Libië zegt dat het de topprioriteit heeft, maar heeft het dat ook echt, Lex? Nou, daar dat, dat kun je aan twijfelen in een land dat nog zoveel moet opbouwen. Maar kijk, de, de reden dat ze zo graag ook meewerken is dat Nederland heeft vandaag 2 miljard uh, uh, euro spa gelden van Libië vrijgegeven... Uh, dus daar kunnen ze nu over gaan beschikken. En dat is geld wat ze heel hard nodig hebben om hun eigen gezag in dit land uh, op de een te krijgen. Om politiemensen te kunnen gaan betalen en dergelijke. Dus het is voor hun van levensbelang om dat geld via Nederland binnen te kunnen krijgen. Ja, en daarom zullen ze het ook echt gaan proberen. Of ze het halen, dat weten we niet zeker. Lex Runnekamp vanuit Tripoli, dankjewel. Oude eurocommissaris Mario Monti lijkt voldoende steun te hebben... om de nieuwe premier van Italië te worden. President Napolitano is al de hele dag in gesprek... met alle politieke partijen. Merendeel is bereid een zakenkabinet met Monti aan het hoofd te steunen. Maar ze stellen wel voorwaarden. Correspondent Bas Messers in Rome. Waar moet Monti allemaal rekening mee houden? Ja, allereerst de Lega Nord. Dat is de partij van Umberto Bossi. Die zegt hem niet te steunen. Of heel misschien als hij een goed voorstel doet een keer wel. De partij van Berlusconi die zegt... we willen hem wel steunen, maar hij mag niet meer doen... dan ik Berlusconi heb afgesproken met Europa. Dus als er extra maatregelen zouden moeten komen... dan, uh, dan kan Berlusconi die afstemmen. De linkse partij, de democratische partij, die zegt... Monti uh, mag doen wat hij wil, we hebben volledig vertrouwen in hem. Hij mag ook de ministers bepalen, het hoeft niemand van ons bij te zijn. Dat, en ook de, centrale, de, de, de, de, de middenpartij uh, UDC, een, een katholieke partij, die zegt... Monti tot mei 2013. En zo is er nog een kleinere linkse partij die zegt... Monti, oké, okay, maar sneller naar huis dan 2013 en eerder verkiezingen. En zo moet Monti op basis van dit uh, verhaal... samen met Napolitano gaan beslissen of hij hier genoegen meeneemt... of dat hij nog probeert te, uh, wat meer ruimte te creëren... voordat hij het premierschap aanvaardt. Ja, denk je, wat denk je? Is het genoeg voor hem? Nou ja, goed, Napolitano is zo scherp ingezet op Monti... dat ze hem nu niet meer kunnen terugtrekken, denk ik. Dus hij zal nog wat proberen, maar uiteindelijk neem ik aan... dat hij dit gaat accepteren en vervolgens gaat beginnen... heel snel om die ministersploeg uh, bij elkaar te rapen... zodat hij die vanavond al, maar ik vrees dat dat niet meer gaat lukken... en anders morgen uh, kan gaan presenteren. De, de rol van Berlusconi, de oud-premier, zeg maar, uh, die leek uitgespeeld... maar dat vindt hij zelf nog niet helemaal, begrijp ik, hè? Nou, hij is natuurlijk eh, flink zijn wonden aan het likken op dit moment. Hij heeft een brief gestuurd naar een klein rechtspartijtje... waarin hij zei dat hij er naar uitzag om samen met die partij... weer aan een regeringsproject te werken. Of dat eh, waar is of die brief is geschreven, dat, dat wordt in ieder geval zo gesteld. En nu net komen de berichten binnen dat hij misschien wel vanavond weer... een videoboodschap in de journaals zal presenteren. Of dat zal gebeuren, dan moeten we afwachten. Maar je kunt je misschien nog herinneren dat hij ook met een videoboodschap... 17 jaar geleden het politieke toneel betrad. Dus ik ben heel benieuwd wat hij zal gaan zeggen... als hij iets gaat zeggen met zo'n videoboodschap. Of hij sluit het af, of ja, wie weet. We, we laten ons verrassen maar weer. Consumident Bas Mesters vanuit Rome. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Op vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs is een TBS er aangehouden... die sinds 18 juni op de vlucht was. De 47-jarige man was er tijdens een begeleid verlof... in Maastricht vandoor gegaan. Hij zat daar in de TBS-kliniek De Royse Wissel. In het programma Opsporing Verzocht... is later nog een oproep gedaan om naar hem uit te kijken. De man werd aangehouden toen hij probeerde Frankrijk te verlaten. Hij zal binnenkort aan de Nederlandse justitie worden overgedragen. De politie is op zoek naar vijf jongens die van een viaduct op de A28 auto's hebben bekogeld met stenen. De voorruit van één passerende auto is beschadigd. Het stenen gooien gebeurde op vrijdag van een viaduct bij Soesterberg. Eigenaar van de geraakte auto ging achter de jongens aan, om, eh, maar verloor ze uit het oog. De politie zoekt nu getuigen. In de Limburgse plaats Hiel is uh, op man op bizarre wijze om het leven gekomen. De man werd namelijk gewurgd door zijn eigen auto. Het slachtoffer had zijn wagen geparkeerd en toen hij uitstapte... merkte hij dat zijn auto langzaam achteruit rolde. De politie. Hij uh, wilde zijn auto heel strak inparkeren naast een andere auto. Had er bij zijn hoofd uh, tussen de portier en uh, zijn dakrand... En uh, omdat die auto zo strak langs stond, ja, uh, is hij klem komen te zitten. Hij heeft zich niet meer kunnen bevrijden en is aan de gevolgen ter plaatse overleden. De slachtoffer komt uit Ierland en woonde op een bungalowpark in Hill. De Spaanse parlementsverkiezingen volgende week zondag zullen met een overweldigende meerderheid worden gewonnen door de rechtse oppositiepartij Partido Popular. Blijkt uit de uitslag van een landelijke peiling die is gepubliceerd in de Spaanse krant El País. De Partido Popular heeft nu 154 van de 350 parlementszetels en zou er volgens de peiling zeker 40 winnen. De regerende socialisten stevenen af op de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1975. Spanje wordt al jaren geteisterd door een crisis. De huizenmarkt is in elkaar gestort. En de werkloosheid ligt boven de 20 procent. De socialisten zijn er niet in geslaagd om het de economische tijd te doen keren. De Duitse politie heeft opnieuw een verdachte gearresteerd in de zaak van de Dunner-moorden. Die zaak draait om tien moorden die gepleegd zijn tussen 2000 en 2007. De slachtoffers waren vooral Turken met een kebabzaak en een politievrouw. Dit weekend werd bekend dat de moorden vermoedelijk gepleegd zijn door een groep neonazies. Twee mannelijke verdachten zijn doodgevonden. Een vrouw, die met hen zou hebben samengewerkt, is opgepakt. En in Hannover is nu opnieuw een verdachte aangehouden. De 37-jarige man zou de drie andere verdachten aan documenten en auto's hebben geholpen oud een en VVD-prominent Wijsglas... vindt het gevaarlijk dat de PVV serieus denkt over herinvoering van de gulden. In het tv-programma Buitenhof zei Wijsglas dat de onrust over de euro... verder kan aanwakkeren. En dat zou verregaande consequenties kunnen hebben, al dus Wijsglas. Wanneer een, een, de belangrijkste gedoger van dit kabinet... en nogmaals in de ogen van het buitenland onderdeel van het kabinet... Eh, vraagt om een onderzoek naar de gulden... Eh, dan is dat gevaarlijk. Dat is gevaarlijk, voor niet alleen voor Nederland... maar voor het, het Europese financiële bestel. De PVV wil een internationaal bureau vragen om onderzoek te doen... naar de kosten en baten van herinvoering van de gulden. Premier Rutte ziet niets in dat plan. Hij zei vrijdag dat Nederland 70% van zijn welvaart in het buitenland verdient. Als Nederland tijdens de kredietcrisis nog een gulden had gehad... dan was die mogelijk kapot al dus Rutte. De politie heeft afgelopen nacht in Almere na een lange achtervolging... twee mannen en een vrouw in een auto aangehouden. Ze hadden getankt zonder te betalen... en reden met gedoofde lichten en een gestolen kentekenplaat. Bij de achtervolging probeerde de bestuurder van de verdachte auto... de politieauto's van de weg te drukken. Twee politiewagens raakten zwaar beschadigd, maar er vielen geen gewonden. De achtervolging eindigde met een crash op een parkeerplaats. En daar konden de twee mannen en een vrouw ongedeerd worden aangehouden. Sport. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft de Grote Prijs van Abu Dhabi gewonnen. Het was voor de Brit de derde overwinning van het seizoen. Hij rijdt alsof de duivel hem op de hielen ziet op weg naar zijn 17e overwinning in de Formule 1 in zijn carrière. Daar is Lewis Hamilton winnaar van de Grote Prijs van Abu Dhabi. De derde editie van deze Grand Prix aan de Persische Golf is voor de coureur van McLaren, 26 jaar uit Stevenage. Wereldkampioen Sebastian Vettel viel al in de eerste ronde uit. Hij kreeg een lekke achterband en daardoor raakte zijn auto beschadigd. Tennisser Roger Federer heeft het toernooi van Parijs gewonnen. In de finale rekende hij in twee sets af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga. Vorige week schreef Federer voor eigen publiek al het toernooi van Basel op zijn naam. Dat was zijn eerste titel sinds januari van dit jaar. Judoka Guillaume Elmond heeft voor de elfde keer op rij de nationale titel veroverd. en Daarmee schreef Elmond geschiedenis in Rotterdam. Het zal voor hem de laatste titel in de gewichtsklasse tot 81 kilo zijn. Elmond weet nog niet of hij na de spelen doorgaat in een andere klasse. Het hangt ook een beetje af van de spelen hoe die gaan. En uh, hoe het dan gaat met mijn gewicht. En op dit moment gaat het moeilijk en extra moeilijk in de wintermaanden. Want het is gewoon koud buiten en wordt hardlopen wat lastiger. Maar in de zomermaanden gaat het dan weer. Uh, Lekker makkelijk. Dus ik zit een beetje in de dubio. Ja, tot deze NK deelde Elmond het record van tien titels met Dennis van der Geest. En nu is hij dus alleen recordhouder. De Nederlandse volleybalmannen hebben opnieuw een oefenwedstrijd tegen Slovenië gespeeld. Oranje herstelde zich van de nederlaag van gisteren. De ploeg van Edwin Benne won met 3-1 van de Slovenen. Morgen volgt het derde en laatste oefenduel. Beide teams bereiden zich voor op het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Later deze maand in Kroatië. En de Tsjechische veldrijder Zidek Stibar heeft de superprestigiewedstrijd in Hamme Zogge gewonnen. Hij kwam solo over de finish. De sprint om de tweede plaats ging tussen de twee Belgen, Kevin Powels en Sven Nijs. En eh, die eerste, Kevin Powels, die was de snelste. Nog een keer de hoofdpunten uit het nieuws. Onderzoek naar Libische vliegramp gaat nog zeker zes maanden duren. Heeft minister Rosenthal het in Tripoli gezegd. Er lijkt genoeg steun voor Mario Monti als nieuwe premier van Italië... maar zijn benoeming zal waarschijnlijk pas morgen zijn... en ontsnapt de Nederlandse tbs er gepakt in Frankrijk. Hij was al sinds juni op vrije voeten. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de VPRO met studio Itzarda.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 Kijk voor het cv van Marion en voor andere kandidaten op uwvnl 50plus of bel 0900 9295 lokaal tarief. UWV werken aan perspectief. Het meest exclusieve bed van Nederland, handgemaakt met louter natuurlijke materialen. Cuperes bij koninklijke beschikking of leverancier. Kijk op cuperesbedden.nl.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 De sneltrein naar Lammerschans. Vaak wordt er gemopperd over de Nederlandse spoorwegen, vrienden van de radio. Dat heeft te maken met de kapotte trein. Van mij zult u dat niet horen. Dat komt door bladval. Ik heb immers mijn leven te danken aan de trein. En uh, de vertraging is een half uur. In die goede oude tijd zat mijn jeugdige vader jarenlang... elke werkdag in dezelfde coupé van het Forense boemeltje als de jonge vrouw die later mijn moeder zou worden. En vier lange jaren durfde hij haar niet aan te spreken... maar begluurde in plaats daarvan mijn moeders fijne trekken... en ronde vormen via het ongewassen venster... waarachter in sneltreinvaart het boerenland voorbij gleed. Plaatselijk dichte mist. Het was uiteindelijk een conducteur die ze bij elkaar heeft gebracht. Dit komt door een en overwegstoring. De geuniformeerde hork viel haar lastig. Met zijn spiegelij. De gladde sporen veroorzaakt dat. En mijn vader sprong toen voor haar bovenop de bres. Zonder aarzelen. Het treinverkeer in het zuiden is ontregeld. En toen het jonge stijl niet veel later die kleine woning aan de spoordijk betrok. Tussen Arnhem en Nijmegen. Kwam de eerste trein elke ochtend vroeg om half zes. Met veel geraas en lawaai langs Denderen. Die tijd was voor de jonge geliefde te laat om weer te gaan slapen. En te vroeg om al op te staan. En daarom is het in vol vertrouwen dat ik uw lot het komend uur in handen geef... van een erkend spoorhaas. Hier is Martin Minkema. Houdt u rekening met een aanzienlijke verhaal? Wist u dat jaarlijks 4.376 nieuwe romances ontstaan in de trein? Dat is een officieel cijfer van de Nederlandse spoorwegen. En uh, ja, het gaat vanavond over het spoor bij Studio Itzada... En hier zit een echte spoorhaas, dat ben ik. Ik heb geen rijbewijs, ik wil alleen maar met de trein. En zeker waar het spoor de grenzen oversteekt, Europa in. altijd de trein. Maar op deze zender Radio 1 is dagelijks te horen hoe dat Europa desintegreert... vanwege wat rotzinten en dom eigenbelang. Schande. Maar mocht de euro verdwijnen... dan hangt Europa altijd nog aan elkaar door het spoor. Van Amsterdam tot Athene en van Berlijn tot Lissabon... Als je het treinspoor met je vingers aanraakt, raak je heel Europa aan en de halve wereld. Heb ik gelijk, Victor M. Lansink? Ja, Martin, uh, dat, uh, dat is helemaal uh, waar inderdaad. Ja. Ja, ik ben is... nog een beetje buiten adem, sorry. Oh, ja, maar... ja, je, je bent met de trein uh, gekomen hier naartoe, maar dat ging niet zo goed hè? Nee, nee, ja. uh, ik kom uit Utrecht, maar uh, de trein uh, hield er naar Utrecht Centraal. Tussen Utrecht Centraal en Utrecht Overvecht ermee op. En, oh nee, uh, dus met, met de taxi moest je het verder. En dat voor ja. een sporoloog, want dat ben je, je moet ja. met de taxi komen. Ja, en wat is, is een sporoloog? Een sporoloog, ja, dat, uh, dat is iemand al, die het, het, het spoor uh, misschien wel als leidraad voor zijn hele leven heeft. Als metafoor voor zijn eigen leven. Je maakt grote, lange wanderingen langs dat spoor. Oh, je bedoelt op die manier, ja. Ja, ja nee, ik, ik houd me bezig met de geschiedenis van de spoorwegen. En dan met name de, de spoorwegen zelf. Dat wil zeggen de spoorrails, de dus infrastructuur. De trein daar, de treinen zelf, dat is niet zo het punt van de aandacht? Nee, nee, nee. Dat, dat, het gaat zijn, om het spoor. Ja. Dat, bij mij gaat yes. het om de, om de rails, We, ja. we praten ja. daar dadelijk over verder. Verder ook passeren de reportages euh, over een treinenverzamelaar in het dorpje Waterhuizen... en over een gigantisch treinstation in India. En ook vertelt een treinspotter over zijn grote problemen met de stasi in de toenmalige DDR. Um, uh, maar Victor, je hebt een uh, site, Realtrash heet die. En er staan allemaal in, want je bent ook fotograaf. Ja. Uh, van wanderingen langs vergeten verwoekerde spoorlijnen. Ja. En die wanderingen die maak je met uh, spoorkenner Michiel ten Broek. Klopt, ja. Nu ben ik zes jaar geleden een keer met jullie uh, meegelopen. Mm -hmm. Langs het uh, over, moet ik zeggen, het vergeten lijntje. Amersfoort-Woudenberg. Mm -hmm. En uh, toen kwamen we bij een, een baanhuisje, was het geloof ik. Een baanhuisje van de familie... Weet je nog wie dat waren? Ja, die, die meneer met die, die oldtimers verzamelde. Uh, meneer Ebbers. Ebbers, meneer ja, Ebbers. Ja, ja. En uh, ik, ik, dat, dat fragment dat we bij hem aankwamen... dat wil ik even aan het horen weer. Oh kijk, daar heb je weer zo'n origineel huisje. Ja. Wachtpost 41. Aan de noordzijde van het emplacement Woudenberg-Scherpenzeel. Goeiedag meneer. Mogen we even uh, iets vragen? Hij komt deze kant op. Hij kijkt uit het raam. Goedendag, goedendag, meneer. Wat woont u Wat woont u mooi? dank u. Mogen we heel even van verder komen? Ja, natuurlijk. En ik maak opnames voor de VPRO Radio met deze twee de heren. Um, uh, spoorkenners bij uitstek. Spoor, nou, dat, dat willen wij graag wat van weten. Want uh, <laughs> wij hebben dit huis uh, in 1986 gekocht van een. Uh, een mevrouw die uh, weduwe was, haar man werkte nog bij het spoor. Mm. En die hebben het destijds uh, gekocht van de NS. Ja, ja. Zij, het uh, talud zelf, hè, waar het spoor gelopen heeft, ja. uh, heeft u nu een trampoline voor de kinderen? Dat klopt. Ik heb met, en een konijnenhok? Uh, uh, geitenhok, ja. Maar je vindt, uh, uh, zodra we dus gingen graven, dan, uh, daar ook natuurlijk, dan vonden we allerlei. ...oude restanten van uh, een oude sloot die het nog gelopen had... ...of oude stukken ijzer van, vroeger, nee. van, de, van de spoorlijn... ...die de mensen gebruikt hadden om dingen te stutten. Of, uh... Uh, waar nu uh, de dakkapel op zit, daar zat een uh, gording... ...en die is vroeger door geweest. Daar is volgens uh, overleveringen, de buurvrouw... ...die vertelde dat er een bom gevallen is op het spoor en een biels is door het dak heen gegaan en die heeft die gording opgemaakt. Een zo, van, zo van het spoor afgesprongen schrijn door het dak heen. Schijnbaar volgens de overleving, ik was er niet bij. Ik heb hier trouwens een boekje over de geschiedenis van deze spoorlijn. Van G.A. Russer, Amersfoort Kesteren, een veelbesproken spoorlijn. Ik kan eens even heel snel bladeren of er iets over de oorlogsjaren in staat. In de oorlogsperiode ontstaat geregeld schade door sabotage van verzetstrijders... en aanvallen door geallieerde vliegtuigen... Het treinverkeer is ongeregeld, met name in de laatste periode. Veel landgenoten reizen met het lokaaltje naar de Betuwe om voedsel te bemachtigen. Bijnamen uit die tijd zijn onder andere de Kersenlijn en de Duitse Lijn. Ooggetuigen melden dat veel transporten met gedeporteerde Joden, landgenoten, Joden, landgenoten, over de lijn zijn gegaan. Dus inderdaad, het heeft hier... Het is schuldig landschap dus. Het is bij Kamp Amersfoort. Ja, natuurlijk, dat is ja. Dat suggereerde ik al, Ja, ja. Hé, hey, dan kijk je toch weer even wat anders, hè? Dat die mensen... Tegen je, achter, dit... tegen je achtertuin namelijk? Ja, dat die mensen ja. dat, uh, hier dat huisje hebben gezien en dat... dat ja. Maar ik vind, ik, vind, ik vind dat u het, uh, ik vind dat u het goed, uh, goed hebt ingericht. Met een trampoline en met een... Uh, met een <lacht> ja, een, be een, beetje, een beetje iets, een, een goede andere uh, een soort soort, uh, soort Ja, een andere draaier Dat nu de spelende kinderen er zijn, maar het is wel een grote overgang. Dat, uh... Alhoewel, er zit natuurlijk ook 60 jaar tussen, dus... Uh... Mijn kinderen spullen, springen zonder schuld op de trampoline. Dat, dat kan ik jullie uh... ja echt wel. We, we, gaan door, we gaan doorlopen naar station Woudenberg. Hartstikke leuk. Ik denk dat jullie het eerste stuk over het spoor. Ja, um, ik herinner me ook nog van die wandeling, Victor. Dat, uh, dat hekje, dat, dat spoorhekje uit 18. Ja, ja, uit de aanlegtijd van de spoorlijn. Ja. En een soort van hekje gewoon nog naast de spoorlijn waar een, waar een, waar een paardje had gelopen over, het, over de lijn heen. Ja, het is heel ja. bijzonder langs die spoorlijn Amersfoort-Woudenberg... dat daar bijna alle hekjes die er in 1880 neergezet zijn, ja. dat die er nu nog steeds Ongelooflijk. staan. Ik vond het het hekje van de drie kleine kleutertjes, die zaten op een hek. Dat ja. hek was het. Ja, ja, ja. Dus, maar dat soort dingen vind je overal. Natuurlijk ook die, die, die, die, die geschiedenis. Ja. Transporten, de transporten naar, naar concentratiekampen, die vind je ook. Je vindt allerlei geschiedenis. Ja, nou, die, die geschiedenis vind je dan vooral in archieven natuurlijk. Daarvan zie je natuurlijk geen overblijfsel in het landschap meer. Maar het bijzondere van die Woudenbergse spoorlijn is dat je ook echt die, die dingen daar ziet liggen die daar uh, in 1880 door de aanleg, uh, aanleggende maatschappij geplaatst zijn en nu helemaal vergeten zijn. Ja. Vergeten, alleen een klein groepje mensen die er nog langs. Ja. Waar, waar, waar, Waarom doe jij? Um, hoe, um, uh, wat is precies wat je aantrekt in die vergeten sporen? Want we hebben heel veel kilometer vergeten sporen in Nederland. Hmm. Uh. Nou, zo heel veel hebben we eigenlijk niet. Er ja, is wel een heleboel echt vergeten en ook totaal verdwenen. Uh, en er zijn inderdaad nog wel een aantal restanten die er nog heel fraai bij liggen. En dat is nou juist het... Het spannende daaraan, het is een, een stukje vergeten infrastructuur... in ons opgeruimde Nederland, waar alles uh, een functie moet hebben... en alles uh, geregeld is. En dan zo'n zo spoorlijn die dan vergeten is... die ooit natuurlijk welvaart gebracht heeft, de streek ontsloten heeft... maar achterhaald is geworden door autoverkeer, de bus... Uh, andere transportmogelijkheden. En een, uh, ja, een kwijnend bestaan is gaan leiden en uiteindelijk... En dat trekt je, uh, trek je aan om daar die plekken te bezoeken? Ja, het is sporen. interessant om ja. die, uh, die vergeten, verlaten plekken uh, te traceren... en te zien wat je in het struikgewas allemaal nog kan vinden... aan hectometerpaaltjes en uh, bordjes of uh, allerlei, allerlei soorten relicten. Volgens mij speelt de melancholie ook een rol... Ja, ja, ja. ja. Vertel eens. Nou ja, ja, het spoor is natuurlijk ook een beetje het, het, het transportmiddel van, het, van, van vroeger, van het verleden. Ja. En, uh, en de trein heeft natuurlijk ook altijd wel een bepaalde uh, associatie met, met ver weg gaan, gaan reizen. Wat jij net ook in je inleiding ook al een beetje zei. Door Europa reizen. Het is toch een soort, ja, het is een romantisch transportmiddel. Ik lees even een paar zinnen voor van, van je website, Realtrash.nl... en dan gaan we naar uh, Waterhuizen. Goed, eerst die tekst. Realtrash is de integrale fotografische weergave op het internet... van een zoektocht aan de ultieme troost en schoonheid... die zich alleen laat vangen op plekken waar het voorbije tastbaar is... en waar de sporen van de mens vervagen in de stof van de tijd. Ja, vond ik heel mooi. Uh, ken je Rietje uit Waterhuizen? Ik ken haar niet persoonlijk, maar ze is in de spoorwereld een fenomeen. Ja. Hier volgt de uitleg. Ergens in de provincie Groningen staat er pal naast de spoorlijn... harlingen nieuwe een klein blokwachterswoning. Daar woont Riekje uit Waterhuizen met haar man. De griep heeft haar behoorlijk te pakken. Haar stem doet pijn van het vele hoesten. Toch is niet de broer om ons rond te leiden in haar persoonlijke museum... dat tot de nok toe is gevuld met stille getuigen van die mooie tijd... toen veilig, vlug, voordelig nog het motto van de NS was... Zelf ze heeft Rietje de hand, weten terecht, eh, ze heeft de hand weten terecht op een heuse diesellocomotief. Maar nu blijkt, tijdens ons bezoek aan deze gepassioneerde 62-jarige vrouw... dat deze unieke collectie is begonnen met bedrog. Nee, nee. Mocht je ooit terechtkopen in het bommeltreintje van Groningen naar Stadskanaal... Dan hoor je misschien dit. Dames en heren, uh, straks komen we bij uh, Waterhuizen. En daar woont onze vriendin uh, Riekje. Dus we gaan even een stukje veertig uh, rijden op je handen. Ik ben uh, Riekje uit Waterhuizen. Riekje uit Waterhuizen is een begrip in Grunningen... en geliefd bij heel Spoor het Nederland. In Waterhuizen. Wat wil je ook als je een locomotief in de tuin hebt staan? Ja, dat is een uh, locomotor. Dus van 1951. Sterker nog, heel haar grondje langs de rails staat volgeplant met zijn palen Andreas Andreaskruis. Wisselseinen. Dat is een zijn. Die heeft je toch niets stiekem van zijn zon op. Nee nee nee nee nee nee niks heb ik gestolen niks. Allemaal Allhaal, officieel, Papiertjes en noem maar op en allemaal betalen en noem maar op. Zelfs de beplanting is er speciaal op uitgekozen. Maar, en de begroeiing, nou dat is ook allemaal spoorbem Dat hoort er ook bij. Nou, ze komen bepaalde zaden met de trein mee. Het is een hele mooie variatie. Kortom, Rietje is gek van treinen. Oorspronkelijk ben ik afgegroeid daarbij Onnen, het spoor. En dat is de liefhebberij dat ik eigenlijk van het spoor gekregen heb. Maar waren altijd aan het rangeren. En dat vond ik zo mooi. Ik denk, nou, ik ga een machinist worden later. Maar ja, dat komt in die tijd niet, want vrouwen die we niet hebben bij het spoor. Machinist kon ze niet worden, want pas in 1989 liet de NS vrouwen toe in dat beroep. Dus kocht Riekje Beuvinga een eigen originele diesellok. Nou, Dat is niet makkelijk gegaan. Het staat in stad en land over afgelopen, maar uiteindelijk is er dus in Amsterdam gekomen bij de sloper. Met toestemming van de spoorweg. En met die spoorweg moet er dan ook nog weer toestemming voor geven. En je kan niet zomaar van een sloper, want die doet het niet. Maar zijn Mijn contract, ze maakt niet aan derden verkopen. Oh, mijn man komt er ook. Een ben aan de kans. Ja, ik ben blijven zeuren, heen gaan, <kijen> ik ben gewoon vragen wat ik wou en uiteindelijk is het dat gelukt, <kijen> maar we gaan het verder, nee, oh. <kijen> ja, dat is Ariva, hè, waar hier langskomt. Hele moderne hè? Ja. Ja. <kijen> oh, well, this train, clean train, this train. This train is the clean train, this train. Het is bijna niet voor te stellen dat deze prachtige verzameling... van duizenden objecten borden gereedschappen. Nog een Hitler-bordje. Het is niet een mooie tijd, maar ja, het hoort er wel bij. Die komen op de hitler -plein. Kniptangen, treinstellen, conducteurspetten en spiegeleiden is begonnen met iets heel kleins en onnozels. Een koffiemuntje. Het is in mijn heel klein denk ik, maar het is, het is wel het eerste... Uh, Wat? De koffiemuntje. Dat was het eerste waar ik had, koffiemuntje. En, en toen hij dit had, toen dacht hij, oh, dat vind ik een mooi muntje. Nou, niet? ik ben er eigenlijk mee belazerd eigenlijk. Want, uh, oh. mijn, of, uh, mijn, mijn ouders, ja, een uh, Bloemenkwekerij, daar kochten de rangeerders, de ladingsmeesters, allemaal roosjes van ons. En dan gingen ze er oorspronkelijk zo'n muntje tussendoor. En toen zei mijn vader, volgende keer denk je er beter om. Het deed ik, uh, je alsof het een kwartje was, of een gulden? Ja, zoiets. En, uh, nou ja, en toen kostte mij dat dus een gulden inderdaad geld. Want uh, mijn, mijn, toen heb ik het weer niet omgedacht, want ik kon mij niet zoveel schelen in die tijd. Maar toen zei mijn vader, je let er maar beter op. En toen is het mij nooit weer overkomen. Ik heb muntje gehouden. De start van de verzameling. En een goede les. Zo'n geluksdubbeltje vandaag bij Duk, hè? Duk, hè? soms zien, ja. Soms zien, ja. Zo bekijk ik hem ook wel op, want ik leg hem daar keurig neer. Het oh. oh, is wel uitgegroeid hè, dat ene koffiemuntje. Dat is, lang. Heeft u er nooit huwelijkskiezers van gehad, dat die man zei van nou wordt ik weer Nee, want we waren hebben in het begin hebben gezegd, hij moet mij met rust laten, ik ben net een kwajon. En hij... Eh, maar graag vissen, dus ik, ik moest niet over vissen praten. Nou, dat is een goede regeling. Hè? Ja, dat vind ik ook. Daar ja. nee. kan je er nog geen ruzie over krijgen. Nee, nee, nee. Een engeltje neemt wel minder ruimte in beslag als Ja, ah, maar nee. goed, ik doe het wel op een nette wijze. Hè. Het is niet dat het uh, een, een slordig troep is of zo. Nee. En dan kan het ook, als het wel zo is, dan kan je het altijd in voorouders wegdoen. zal niet snel gebeuren, denk ik. Nee, dat echt niet. Train, train. En zo kan ze de hele dag wel in detail doorpraten over het trein. Nou, dat was dus Rietje die daar zo enthousiast de schaar, dat te schouwen... doet ze altijd heel erg leuk. Ja, Rietje die langs het uh, spoor woont. Uh, oh, kijk, nog, nog, nog meer treinen. Uh, al, als u ook eens wil ronddwalen in de unieke verzameling van Rietje, dan kan dat... Ga naar, ons, uh, naar onze website, vpro.nl-itserda... en klik dan door naar nu gratis. Daar staan ook enkele foto's van Riekje in het trainen. Um, ik praat met Victor M. Lansink van RailTrash, sporeloog. Weet veel over sporen, loopt ze allemaal af. Waar, is het begon? Waar ben je begonnen met het aflopen van vergeten, vergeten sporen? Uh, het is begonnen in Winterswijk. Op het amplacement van Winterswijk... Twintig jaar geleden? Ja, al langer geleden al. En toen richting Borken, de Borkense baan. Dat is, daar is het eigenlijk begonnen. En toen dacht je, toen je die afstand liep, dacht je... dit moet ik overal gaan doen in Nederland. Hier wil ik, over, ik wil over al die sporen langs. Ja, het was een hele bijzondere ervaring toen ik dat voor het eerst deed. En heel intens... En dan, ja, dan zoek je naar meer. Waar, waarom, waar, waarom? Nou, het was in, een, in de zomer, in, ergens in de jaren tachtig. En het was heel warm, ja. denk ik wel 30 graden. En ik ging, ik was, ja, ik verveelde me, het was zomervakantie. Ja. En ik ging over die spoorlijn lopen eh, om wat foto's te maken. Ik had er niet zoveel voorstelling bij, maar het was zo stil en zo verlaten. En die zon, die brandde op mijn, op mijn hoofd. En. Eh, al dat, dat die wilgenroosjes, die stonden net allemaal in bloei. En, en ja, het had iets heel magisch. Mooi licht ook, was het. En stil en, en roest van de rails waar je tussen liep. En bramen die over die rails heen woekenden. En dat ging maar door. Die spoorlijn die gaat kilometers en kilometers door. En toen wij zes jaar geleden... Uh... Amersfoort-Woudenberg liepen. Toen had je al tweeëntallen van die banen. Had je al. Uh, uh, ja, gelopen. toen waren we ja. eigenlijk al klaar in Nederland. Oh, ja. Klaar in Nederland. Ja. Want ja, sindsdien zijn we naar het buitenland gegaan. Het afgelopen zes jaar. Ik, ik, ja. ik keek op die site. Denk, oh, wat is er een hoop gebeurd. Hmm, ja. Heel veel in het buitenland. Echt spectaculair. Bijvoorbeeld. Uh, het, ik weet niet of ik het goed uitspreek. Uh, het, het station van Canfranc. Camp Franck, ja. ja ja. Camp Franck Estation. Est en dat is een enorm station op de, in de Pyreneeën op de grens van, de, van de Frankrijk en Spanje. Ja, het ligt net in Spanje. Ja, ja. Het is net een paleis, enorm paleis. Ja. En daar heb je hele mooie foto's van gemaakt. Ja, niet alleen het station is heel bijzonder. Ja. Ook de hele spoorlijn die dwars door de Pyreneeën loopt... Ja. met tientallen tunnels en viaducten. En allemaal heel groots aangelegd. Het mocht, heeft miljoenen gekost. En allemaal verlaten. En allemaal verlaten door één stom ongeluk. Dus door het ongeluk dachten ze van, dit kunnen we niet meer, dit, dit, deze trein is niet... Uh, nee, is, er was een ongeluk gebeurd ja. waarbij een brug uh, ingestort is. En toen ontstond er ruzie tussen de Franse en de Spaanse spoorwegmaatschappij... over wie het zou... Uh, wie voor de herstelkosten uh, uh, op zou moeten draaien. En daar zijn ze niet uitgekomen en toen de spoorlijn maar uh, stilgelegd. Oh, dus dat was, dat was wel heel... Uh, het dat een enorme complex, dat is dat ze opeens ja. niks ja. En zo heb je over, door heel Europa... Hè, Heel open heb je. Ja, ja, ja, in Duitsland, Frankrijk zijn echt prachtige voorbeelden te vinden van verlaten spoorlijnen. En ja, dat is allemaal nog een keer in de overtreffende trap vergeleken met wat we in Nederland hebben. Dus vandaar zijn we inderdaad naar het buitenland uitgeweken. Ja, volgens mij. Als het goed is. Dit is een opname. Even luisteren. Ja, hier komt straks een treintje voorbij. Oh, er stopt straks, straks straks een trein. Kijk. Okay. Dit is een uh, opname uit 1987 van radiomaker Peter Flik van een enkel spoor stoomlijntje dat uh, aankomt in, de, in Bertsdorf. Ken je dat, Bertsdorf? Hmm, uh, Bertsdorf ken ik wel. Bertsdorf. Nee, nee, Bert, nee dat zegt ja, me niks. Het nee. uiterste oosten van de DDR. Oh, nee, nee. Het stoomtreintje komt binnen en op het bron zit een pianiste... achter haar piano, live. De trein zal straks ook weer vertrekken, maar hmm. wij moeten nu al verder. Ton die uh, filmt al zijn hele leven stoomtreinen. Niets kan de passie van Pruijsen voor stoomtreinen stoppen. Zelfs de Oost-Duitse Stasi kon dat niet. Ik ben Ton Pruijsen en... Um... Nou, ik ben uh, ja, de halve wereld om geweest, rond geweest om treinen te filmen. Heel veel in het Oostblok, in de Oost-Europese landen... achter het IJzeren Gordijn, maar ik heb uh, in West-Europa ook veel gefilmd. Maar de spannendste tijd was wel het filmen in, in de landen achter het IJzeren Gordijn. Ja, in de maanden augustus en september 1971... ging ik nog met twee vrienden naar de DDR, naar Oost-Duitsland. Ik was er al meerdere keren geweest... Ik was in de DDR vooral gecharmeerd van de smalspolijntjes die daar waren. Die, die deden me toch een klein beetje denken aan de stoomtrams die je in Nederland hebt gehad. Uh, uh, dat, dat was zo, zo charmant om te zien. Uh, het landschap waar die doorheen rijdt met die, met die mooie stoomlocomotief. De stoomlocomotief is voor mij wel het, het centrum. Uh, ja, in mijn, in mijn hemel rijden ook allemaal stoomlocomotieven rond. En in mijn hemel uh, staat een hele grote ronde locomotievenloods... vol met mooie locomotieven. En in het centrum van die ronde loods daar is een draaischijf. Stoomlocomotief moest altijd gedraaid worden. Dus als een stoomlocomotief uh, ergens moet keren... dat hij uh, weer terug moet rijden... dan gaat hij op zijn draaischijf staan, een draaiplateau. Dan draait hij een halve cirkel en dan is hij gedraaid. En op die draaischijf is altijd een bedieningshuisje. En daarin zit Jimmy Hendrix op zijn gitaar te spelen. Dat is mijn naam. Je, ja, je filmt het hele gebeuren met details, close-ups. Uh, Zo'n fragiele hand, de slanke hand van een vrouw. Die uh, dat enorme hendel van die draaischijf... Uh, vastpakt en, en met alle knarsen van zo'n met, met, met veel gekraak en gebonk daarachter de trek, waardoor die draaischijf zich in beweging zet met een elektrische motor die, die, die naast haar op de vloer staat. En uh, ja, als, je, als je dat vast kan leggen, is gewoon fantastisch. Wel nu, de, de reis is uh, ten einde en we willen weer naar huis. en uh, Dat was mijn pech, want inmiddels was men in de DDR wakker geworden. en, die dacht, en, en had men gemerkt van, verrek jongens, er zijn een paar Hollanders... en die filmen ze al onze staatsgeheimen. Foei, dat mag helemaal niet. Maar ze deden helemaal geen moeite om ons op te pakken, want het warm zou. Dus op een gegeven moment moet je toch het land uit bij, bij het IJzeren Gordijn. En dan, daar word je vanzelf gepakt. En uh, het was alsof er een ontvangstcomité klaar stond. Zo voelde ik dat toen. En ik wist ook onmiddellijk dat het is mis We werden naar een kazerne gebracht. En ik moest daar in een kamertje wachten. En ik hoorde honden blaffen en ik hoorde mensen gillen. En het was heel ja, spookachtig. Was het. En voor de deur zat een... Uh een oude militair die, die, die zat van louter verveling... heen en weer te klikken met het magazijn van zijn, van zijn machinepistool. Mijn ondervrager heeft mij 27 uur lang uh, verhoord. Het begon met een uh, barse donderpreek over het agressieve Westen. Mijn films zijn uh, bekeken door drie commissies... Zo heb ik in mijn stage dossier gelezen. Iemand van het leger, iemand van de spionagedienst en iemand van de... Moet ik even nakijken wat dat ook alweer was. En die hebben mijn films gecheckt op bepaalde dingen. Kan je uit mijn films bijvoorbeeld afleiden wat de laad- en loscapaciteit van stations is? Kan je uit mijn films afleiden hoe de tractiemiddelen, de locomotieven dus, over het land verdeeld zijn? Nou, ze trokken de conclusie dat, uh, dat je dat niet uit mijn films kan afleiden. Dat het veel meer uh, de films zijn die gemaakt zijn door, door een spoorwegliefhebber. We kwamen in een zaaltje, een langwerpig zaaltje. En uh, er stond een lang, hele lange tafel in. En aan weerskanten zaten allemaal lieden met uniformen en grote petten. Nou, de man die uh, mij had ondervraagd, die nam het woord. En die opende de, de, de zitting met de onvertaalbare woorden... Uit onze onderzoeken is het hervorgegaan dat ze vrienden der DDR zijn. Dus we hebben gezien dat jullie vrienden van de DDR zijn. En we werden naar onze auto gebracht. Uh, daar werd een slagboom opzij geschoven. Dat was de allerlaatste slagboom. En daarachter was het Westen. En toen waren we vrij. We zijn naar een parkeerplaats gereden. En daar zijn we de auto neergezet. En hebben tijd zitten slapen. Want we waren allemaal we waren dood. Ja. al dus stond pruisje. Heb je veel problemen gehad uh, met, Proble uh, je hebt problemen met autoriteiten? Want je bent, komt er wel plekken als je het spoor langs loopt in binnen- en buitenland waar je ja, Ja, uh, nee, eigenlijk niet. Uh, oh? Nee, ja, kijk, de spoorlijnen worden niet meer gebruikt. Dus wat dat betreft uh, is het veilig. Maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk wel een gebied waar je niet geacht wordt te komen. Om het kan ook gevaarlijk zijn, ja, vooral ja, als we ook het, ja. grote viaducten... of bruggen uh, proberen te onderzoeken, of uh, tunnels. Ik heb begrepen dat jullie steeds meer tunnels onderzoeken. En bruggen natuurlijk in het buitenland weet er veel meer van. Maar hmm. dat dus jullie steeds, dat steeds meer Echt, expedities worden. Ja, ja, ja, het is echt een soort tunnelmanie ontstaan. in Vertel, de afgelopen jaren. Waar, waar kom je dan? Frankrijk bijvoorbeeld? Of... Uh, ja, voornamelijk Frankrijk en ja. Duitsland. Ja. Uh, Frans-Duitse grensgebied. En afgelopen voorjaar zijn we in de Pyreneeën uh, geweest in Zuid-Frankrijk. Op oh, moment hier, gaat dat, hier vertrekt dat treintje nog. Dat treintje in Oost-Duitsland. Ja, mooi. Kijk, daar gaat het treintje weer. Ga verder, sorry, ga verder, Victor. Ja. Uh, nou ja, het is fascinerend, zeker als fotograaf, om een, een tunnel te bezoeken. En als je dat hoort in een tunnel, dan, uh, dat is die bis, hè? dan nee. moet je snel nee. een, een, een, zo'n uh, zo vluchtnis opzoeken. Ja. Maar uh, als fotograaf is het interessant om, uh, om in het uh, stikke donker te fotograferen. Ja. En dat kan eigenlijk helemaal niet. Dus we moeten wel wat kunstgrepen uh, nemen. Hoezo, uh, je bent toch altijd flitsenlicht heb je altijd nodig, toch? Ja, met een flitser kun je geen, uh, geen, geen buis van uh, twee kilometer uh, fotograferen. Oh, daar ga je dus echt in, die buis twee Ja, die, die, die, die tunnel die, die lopen we helemaal door. En het zijn echt tunnels die niet meer in gebruik zijn. Ja, soms worden ze nog wel eens gebruikt voor museumtreintjes. Maar nee, we gaan niet in tunnels waar nog regulier treinverkeer is. Dat, uh, dat is gewoon echt niet, uh, niet verantwoord om te doen. Maar het is juist heel spannend om die, die tunnels te betreden... die al 30, 40 jaar verlaten zijn. Die tunnels worden ook niet meer onderhouden. Dus die beginnen te lekken aan alle kanten. Er ontstaan allerlei minerale afzettingen langs, langs de wanden. Allerlei kleuren. En uh, daar zie je niks van. Maar als je een paar goede schijnwerpers meeneemt... en die nemen we dus mee dan kun je de boel daar heel mooi uitlichten. En uh, dat levert hele fraaie, spectaculaire foto's op... die ook op mijn website reeltrash.net ja, ja. te zien zijn. Ja, ja. Oh, pardon, ik dacht NL, maar het is Ja, net, nee, NL, get NL get kan it. ook. Oh, okay. Reeltrash.net ja. of NL of com. Is een Heel mooi qua kleur ook. Je probeert echt, oh, zwart-wit trouwens, zie ik ook in het boek heel veel terugkomen. Maar echt hele sfeervolle... Je probeert echt zo sfeervol mogelijk die foto's te maken. Echt, uh... Ja, tuurlijk. Heb je daar veel kunstgrepen toch van ogen? Is, is dit er toch echt wat je ziet? Nee, nee, nee. Ik doe niks aan kunstgrepen. Nee, echt, nee. Het is echt zoals je het ziet. Het licht die, is echt. Ja, ja naast nou, een beetje contrast bijstellen. Ja, dat, maar, ja. dat, nee. Wat een plek, hè? Ja, het is uh, ja. heel fascinerend. Ja. Ver, verlaten plekken en zo'n tunnel is ook. Uh, het is daar ook zo stil, kan het er zijn. En zo donker. Als je dan je lampen uitdoet... dan is het helemaal zwart. Terwijl er enorm enorme hoeveel mensen doorheen uh, reisden vroeger. Vroeger enorm, wel, ja. ja. ja. Enorm, maar nu komt er niemand, ja, meer. niemand meer. Echt niemand. Ze, ze, ze, ze zijn eigenlijk. Het is een, een hele verloren wereld, eigenlijk. Hè? Ja. Als, nou, als nou op, op elke kilometer spoor. die nog wel wordt gebruikt. is dat wel een kilometer spoor. dat niet meer wordt gebruikt, kun je het zo zeggen? Uh, is het zo, dat is, is een is hele zo? interessante ja. vraag. Dat maar denk Ik denk dat je. Dat, dat hangt een beetje per land. Hangt een beetje, uh, verschilt per land. Maar ik denk dat je aardig in de buurt komt, ja. Ja. ja. Zeg, hoe, hoe, hoe ver ben je geweest? Wat is het verste wat je bent geweest qua, qua, qua wandeltocht? Nou, eigenlijk zoeken we het altijd relatief dicht bij huis. Uh, veel verder dan Zuid-Frankrijk zijn we eigenlijk nooit gekomen. Maar je, kunt toch, je kunt toch een heel stuk verder, dus je kan nog heel stuk, hele stukken verder. Maar er is zoveel te zien in, in Frankrijk en Duitsland. Ja. En uh, Engeland is eigenlijk ook een walhalla van vergeten spoorlijnen. Maar ja, daar zit dan die zee tussen. En ik dat kom er niet, daar kom komen we dan even nee. niet. Maar nee. als mochten we klaar zijn met Frankrijk en Duitsland, wat denk ik uh, pas lukt als je minstens 150 jaar wordt, dan gaan we <laughs> misschien naar Engeland. Ja. Zoveel ja. sporen is er dat niet meer in gebruik. Ja, dus daar is, is, uh, heb je een mensenleven niet, uh, niet genoeg. Dus uh, nog verder dan Europa, uh, ga, dat, ga, dat ga je niet doen. Nou, ik, ik sluit niks uit. Misschien dat we toch weer nieuwe uitdagingen moeten uh, uh, ondergaan... en dat we misschien wel naar Thailand of Australië gaan. Maar, uh, maar dat, uh, daar zijn voorlopig nog helemaal geen plannen voor. Ja. Dit geluid komt uit India. In Mumbai wonen 15 miljoen mensen. En minder dan een miljoen mensen hebben een auto... De rest die gebruikt de trein, althans veel van deze mensen. We verplaatsen ons naar het geografische hart van de stad, die op een landtong in de oceaan ligt. Hier ligt het enorme kopstation Dadar, waar de sporen eindigen en treinen soms wekenlang na wekenlang rij eindelijk tot stilstand komen. Er wonen een paar honderd kruiers permanent op het station, mannen van de armste kasten. En Daan de Wit die woonde als student antropologie een half jaar tussen de kruiers van ploeg 2 Shift 2. Weer in Nederland had Daan heimwee weer naar het station schreven. Hij hoorde de geluiden, voelde de sfeer nog steeds om zich heen. Na vier jaar keerde hij samen met Israël-medewerker Jacqueline... terug naar het Dadaar-station... waar hij in de tijd 12 kilo lichaamsgewicht verloor... en ook een stuk van zijn hart. In De trein op weg naar station Dada. Ik zit in de relatief rustige vrouwenwagon... En er staat een vrouw met haar gezicht naar de wand toe. Ze staat te zingen met een rozenkrans in haar hand. De verkopers lopen langs thee, koffie, nootjes, oorbellen, rammelaars. Langs het voor staan overal hutjes. Iedere centimeter lijkt bezet. En soms met niet meer dan een stuk plastic... waaronder een heel gezin schuilt tegen de regen. En op de rails zie ik om de paar meter mensen die zitten te poepen. En toen weggerukt. Ik was zes maanden hier zo diep dat ik op de dag dat ik terugvloog nog steeds op het station was. En acht uur later stond ik weer in Nederland. En dat was zo'n overgang, zo'n shock eigenlijk, dat ik die vier jaar in deze tussentijd best wel daarmee bezig ben geweest. Komt er komt de weer een trein binnen. Het is ontzettend druk. En de mensen hangen eraan. Dit, dit is het laatste restje van de spits. Ik bedoel, in de spits zelf is het nog tien uh, nou, In de, de spits zelf. is het uh, een aantal keer drukker, ja. Ik ben benieuwd of ze een kaartje hebben gekregen. Je hebt een kaartje gestuurd naar de kaart. Ja, ik kruijers. heb een aantal weken geleden een kaartje gestuurd naar ja, we, dit station. Sinds dat je weg bent heb je af en toe nog gebeld? Ja. En hoe af, gaat dat dan? Nou, ze hebben op het perron hebben ze een uh, telefoon hangen. Dus als je belt, dan uh, ben je live verbonden met een kruier op het perron. Nou, we zijn de trap afgelopen. Hier is ook weer een hele eigen wereld van huisjes, van golfplaten. Wat een weerwaar! Weer we? we zijn nu weer in een hal met, met tickets Een wirwpantoor uh, waar je kaartjes kan kopen voor de trein. We zijn nu kijk, al aan het eind van de show. zitten zie je ze zitten? Wat? Nou, achter de witte oh, okay, petjes en de rode zus. Oké, ik zie ze nu allemaal inderdaad bij de trein. De trein is gestopt. Oranje jasjes, of rode jasjes. Ja, mooie jasjes. Nou, laten we maar even kijken. Ja. Heb je nou het idee dat, dat zij iets begrijpen van wat je deed daar? Ik heb ze wel verteld dat ik student was en dat ik er een uh, verslag moest schrijven voor mijn leraar. En ik had ook wel eens het idee dat heel veel kruiers dachten dat ik het beroep van kruier kwam leren. Omdat ik vertelde dat we in Nederland geen kruiers hebben. Dus ik dacht altijd van nou, misschien denken zij wel dat ik met hun kennis terug ga naar Nederland en een kruierclub ga oprichten op het station in Nijmegen of waar dan ook. S'avonds gaan we weer naar station Dada in de hoop dat Daans kruijers in de nachtdienst zitten. Heb je nog niet gezien, geloof ik hè? Nee, maar zo ging het ook wel eens. Je ging dus tussen de treinen door, ging je een beetje hier of. Uh... Ja, wat we nu eigenlijk ook doen. Ja. En opeens zijn ze, de mannen van Shift 2. Hallo. Binnen de kortste keren zijn we omringd door twintig mannen in rode jasjes. Mangesh zit met zijn arm om Daan's schouder heen terwijl Vassant zijn hand vasthoudt. Daan zit te glunderen. iedereen te rennen. Kijk, dit is een uh, trein van Haura uit Calcutta naar Bombay. Ik kom nu aan. En je ziet de kruiers rennen, zie je? Met, dus ze lopen, Kijk, mee, zij lopen met de de deuren, mee met de uitgang. Ja, ja, ja, omdat ja, ja. er al heel veel mensen met bagage bij de uitgang staan. Niet te opdringerig overkomen als mensen een nodig hebben, Vraag ze het wel. Ik ben er ook wel 100% of 200% in dat wereldje gegaan. Tot en met dragen aan toe. Echt dragen? Ja, echt dragen. Dat was het niet heel zwaar om dat te doen? dan? Ja, dat was ook heel zwaar. Ik heb het één dag een paar keer gedaan, maar met behulp van anderen. Hoor. Er liepen drie kruisers als vang net achter me. En op je nek? Ja, één op mijn nek en één op mijn arm. Maar ja, wij zijn niks gewend, joh. Echt niet. Hij heeft twee tassen aan zijn armen, taxi. een koffer op zijn hoofd. Hier loopt de en één op zijn. Oh, jezus man, een hele grote koffer. Maar heel zwaar, je zag het aan zijn gezicht. Ja. Want ze dragen 40 kilo. Ja, kan zijn, 20 kilo, 40 kilo. En ze onderhandelen, er is een ja. soort officiële prijs van 11 rupee's. Maar ja. 11 rupee's is voor hun 20 eurocent, dat is een cent per kilo. De treinen komen er ongeveer. Kipnikati, Radko mee. Radko, all night, 7 o'clock to tomorrow 7 o'clock. 20 trains. 20 trains. Dat is coming. Je bleef een, ja, een bijzonder iemand in de, een blanke die bij hun zes maanden kwam optrekken. En de, meedeed met ze. Ja, je bent een soort van uh, vriend. En ja, een beetje een bokaal ook af en toe die meegetrokken wordt naar van hello, hè, dit is uh, een jongen uit uh, Amerika, zei ze dat ook soms nog eens. Van, een soort trofee. Bij ja, Een trofee, een bocaal. Ja, uh, om te laten zien van hé, hey, dat is onze vriend. <laughs> en wat ik nou deed, dat zou ze denk ik een worst wezen. Maar... Ja. Ik ben heel benieuwd, want jij hebt twee scripties bij je. Een heel mooi boekje is dat geworden. Ga je die nou in hun laten zien? Ze vinden het leuk dat ik er weer ben, denk ik. En gewoon lekker thee drinken en... Oude hoeren. Oude hoeren, ja. Lekker dolle met elkaar. Maar volgens mij zitten ze niet te wachten op dat boek, nee. Bye. Om half tien is het etenstijd op station Daden. Over de spoorlijn heen. Want midden tussen de spoorlijnen ligt het resthouse, Waar uh, we gaan eten. Dat kan dus van alles wezen. Tempeltje erbij. We gaan naar binnen, naar beneden. Oh, daar hebben ze. Moet je, je handen wassen? Na al jouw verhalen over het eten ben ik wel een beetje nerveus. Met mijn handen eten. en... Uh... Rechterhand? Rechterhand, en uh, ja, daarom ga ik ze nu even wassen. En ze heet af de cactus, hè? Ja, dat lijkt iets op een soort van cactus, een, uh, een groente met uh, ja, dorens eraan. Dus, ja, die werd mij dan ook voorgeschoteld, maar dat heb ik dan uh, ja, een beetje afgelikt... en dan uh, legde ik hem weer terug. Dennis was dus van 63 naar 51 kilo afgevallen in die zes maanden. De, en Die mensen leven op dat voedsel en werken zo hard. Nou, we krijgen van iedereen wat eten aangeboden. Oh, want dus, ja, we ah. eten gewoon mee, dit is ook wat. We eten van hun eten op. Ah. Is dat ja, nog heet? Dit is heel heet. Maar dit is ook al heet. Hoor je ze zwakker? Ik had toen een liedje geleerd, ja, toen we wel eens met de kruis. Het gaat over een buitenlander van Ga niet weg. Van buitenlander, vreemdeling, blijf bij ons. En dat is volgens mij van een, van een Bollywood film Dat is. Pardesi, pardesi, jananahi. Mujechorike, mujechorike. Pardesi, merejara. Jan. Ja, zoiets. Maar dat is iets van: Buitenlander, ga niet weg. En blijf bij ons. En dat was eigenlijk wel mooi. dat De laatste dag zongen een paar kruiers dat. Dus toen dacht ik: hé, hey, ik heb. Ja, Ik heb wel wat betekend voor ze en zij voor mij. Dus ik zong het terug: Paradesi, Jananahi. Nou, Mujhe Chorike, Ke. Chorike. We hebben tijdens onze expeditie zelf ook uh, heel wat te kruien, altijd. Uh, we moeten heel wat meeslepen. Dus ik, uh... Zegt, uh, zegt Victor. Ja, ja nu als reactie op deze reportage <laughs> over kruivers. Je voelt maar... zelf ook een beetje. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Nee, we hebben heel wat mee te nemen: lampen, statieven, twee camera's, een noodpakket, een touwladder, touwen, snoeimes, een zaag als het even kan. Ja, als je dan wat overkomt, hè? Ja. Nou. Bent dan hè? ben je met z'n tweeën natuurlijk. Ja. Dan ben je met z'n tweeën, ja. Michiel en ik zijn er met z'n tweeën. Ja. En uh, ja, dan kan de één hulp halen, ja, want uh, telefonisch bereik heb je niet in zo'n tunnel. Dat in ieder geval. En soms ook helemaal niet op die oude spoorlijnen. Die liggen zo afgelegen dat, het, uh, telefonisch, uh, dat je er weinig kan uithalen. Ik heb, um, ik heb begrepen dat je... Ja, dat je af en toe denkt over, ja, waar, waarom doe je het eigenlijk? Voor, voor, voor, verdient de wereld zo'n mooie, zo mooie verzameling, <laughs> foto's? Want je hebt er duizenden gemaakt van die van, van, van, van ver, uh, vergeten hangars en uh, rangeerterrein. Uh. Ja, de oude locomotiefloods ja, en verlaten ja, ja, stationsgebouw. Ja, ja, ja, de, ja het, het kost me natuurlijk ontzettend veel uh, tijd. En uh, daarmee ook geld. Uh, Want je ook werkt, ook nog, je werkt en, ook nog in het, uh, het archief, het Utrechtse archief. Het Utrechtse archief, ja, ja, ja, ja. Waar we de, de hoeders zijn van het, uh, de oude NS-spoorwegarchieven. Dus wat dat betreft zit ik wel... Uh, als een kat op het spek gebonden. Maar je gaat toch, wel, je gaat toch door, hè? Ja, we gaan door. Want uh, het, is een, het is een passie, blijft een passie. En ook al hebben we alles misschien al twee of drie keer gezien. Uh, in Nederland dan? In hè? Nederland. Uh, dingen uh, veranderen. en uh, dus toch, Je moet het ook bijhouden. Hè? Soms uh, dingen die altijd uh, jarenlang doodleuk gelegen hebben... die opeens verdwijnt. In Winterswijk zijn ze nu bijvoorbeeld heel bot het emplacement aan het saneren. En in het roergebied uh, waar we de afgelopen jaren veel geweest zijn... Daar gaat het ook allemaal heel hard achteruit. Uh, industrie Ver... verdwijnt, sporen verdwijnen. Verre van beschermd dus? Nee, vogelvrij. Vogelvrij totaal? Ja, ja hoor. Het ja. enige wat ons nog hoop kan bieden is uh, dat de crisis nog wat erger wordt. Dat, uh, dat maakt altijd dat uh, de opruimwoede wat uh, getemperd wordt. Ja, dat zou betekenen dat, het, uh, dat, dat de Europese landen weer wat meer losjes aan elkaar gaan hangen... en ja. dat de sporen misschien wat minder worden bereden. Dat zou kunnen, maar ze blijven liggen. En dat houdt ja. ze toch bij elkaar, denk ik. Ze blijven liggen, ja, als Chinezen niet al het metaal uh, <laughs> nodig hebben. Ja, dan hebben we dat weer, ja. Ja, Hoezo uh, dat weer, hebben we <laughs> dat weer? <laughs> nou Laten. ja, zo is er altijd iets dat, uh, dat maakt dat uh, het spoor toch weer te gaat. Ja, ja. ja. Zeg, uh, maar dan ga je nog steeds die... die, die, die uh die plekken langs, toch? Die die die die die, die gaat nog steeds over dat spoor heen dat het niet meer ligt, hè? Ja, ja, dat ja. blijven we doen. Dat, ja. uh... Goed. Zeg, uh, het boek Real Trash dat uh, binnenkort uitkomt begrijp ik, heeft als, als ondertitel um, uh, op alle vuilnis bloeit weer wat moois. Ja. Dus uh, ja. Dat nou, met uh, hoop. Succes, succes voor de komende, hè, voor de komende jaren weer. Hè, dat jullie nog ja. veel mogen bezoeken, veel mogen lopen. En dat er veel foto's op de site komen. En dat er veel um, bezoekers naar Realtrash.net komen. Straks Bureau Buitenland met aandacht voor het ITVA... vanaf komende woensdag van start. Bent u het spoor bijster? Geachte luisteraar. Dat komt dan goed uit, want onze tijd zit erop. Volgende week meer Studio Itzerda. U heeft dus iets om naartoe te leven in deze sombere tijden. Interland voetbal op Radio 1. Dinsdag om half negen, de oefen in Interland. 16 meter, van Persie met het schot. Duitsland, Nederland. Kuintal op de achterkant van Nistro en op in Robben, 3-2! NOS langs de lijn, dinsdag om half negen, Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis. Dat doen we met een slim energienet...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 Schiet op. Ga naar vogelbescherming.nl... en laat het kabinet voor 18 november weten dat die nieuwe wet niet deugt. Geef de natuur een stem. Uw stem. In gesprek op 2 praat Paul Rozenmuller met oud ahold topman Kees van der Hoeve. Hij bracht het concern tot op grote hoogte... maar ook tot aan de rand van de afgrond. En hij werd veroordeeld voor het knoeien met de boekhouding. Voor het eerst daarover op televisie. Kees van der Hoeve in gesprek op 2. Vanavond om half 12 op Nederland 2.